9 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Basisscholen mogen in de toekomst 15 procent van de lessen in het Engels geven. Dat is ongeveer vier uur per week. Staatssecretaris Dekker wil dat in de wet vastleggen nu een proefgroet is verlopen. De afgelopen jaren hebben zo'n duizend basisscholen met behulp van overheidssubsidie ervaring opgedaan met andere talen op de basisschool. Zo werden vakken als aardrijkskunde en rekenen in het Engels gegeven. Ook kleuters kregen Engels. Volgens Dekker is het een effectieve manier gebleken om een vreemde taal te leren. Pomphouders worden niet verplicht om hun benzineprijzen automatisch op een website te laten zetten. De PVV en de PVDA hadden daarin een motie om gevraagd. Maar volgens, eh, volgens die partijen horen de Nederlandse benzineprijzen tot de hoogste van Europa. Maar minister Kamp van Economische Zaken zegt dat zo'n publicatieplicht weinig tot geen effect heeft. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat de brandstofprijzen er niet door omlaag gaan. Kam schrijft ook aan de Tweede Kamer dat de publicatieplichten pomphouders en de overheid geld zou kosten. Bijvoorbeeld voor een speciaal computersysteem. De regeringspartijen VVD en PVDA en de top van het kabinet zouden een eind op weg zijn... met hun besprekingen over de extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Dat melden Haagse bronnen. Verder is er nog weinig bekend en alles moet nog worden nagerekend. Aan het einde van deze week begint het reces. Het overleg gaat in augustus verder. In Griekenland is vandaag een nieuwe publieke omroep gestart. Programma's zijn er nog niet te zien, er is alleen een testbeeld. De Griekse regering hief op 11 juni de publieke omroep ERT plotseling op. Die zou te duur zijn. Op dezelfde zender is nu de nieuwe omroep te zien. Medewerkers van de opgeheven omroep worden opgeroepen te solliciteren naar een functie bij de nieuwe omroep.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 Sinema. Sinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vaan regisseurs op TV5Monden. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Sakazette. Meer info op tv 5 mondnl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vier over negen. WhatsApp, Angry Birds, Word Feud, De app die is niet meer weg te denken uit ons leven. Erger, elger van der Wel, mijn uh, kompas in gadgetland. Er is wat te vieren vandaag... want de App Store bestaat vijf jaar. We gaan het zo meteen over de impact daarvan hebben. Welke app gebruik jij het aller, allermeest? Ja, dat moet toch tweetbot zijn. Want ik ben zo'n type wat de hele dag op Twitter zit. Zo'n zo. irritante Twitter. Niet zeg maar. in meer dan WhatsApp. Ja, nee, ja, zeker. Meer dan WhatsApp. Ja, ja veel meer. ja, ja Luc? Nu op dit moment een tafeltennisspelletje. <laughs> oh ja, oh, nee, dat is geen grapje. De hele dag. <laughs> ja. Oh, ik dacht eerst, Luc maakte een grapje. Je bent een beetje nee. verslaafd aan een tafeltennisspelletje. Vaker <laughs> dan de foto apps Ik zie je altijd foto's maken. Ook, maar die tafeltennis, dat, uh, ja, dat uh, is nu het meeste. Uh, ja. je, of, vaak word je ingemaakt, hoor dat je naast me nou, ik speel nu tegen iemand, en dat, die is echt heel goed. Maar dus is dat, dat ik... online tafeltennis? Nee, dat is, dan, uh, dat is dan echt tegen een computer. Dat, een beetje oldschool nog, maar die, die die is zo ingeprogrammeerd, die is echt heel erg goed. Die kan dus, je bijna niet verslaan. Ik deed dat ook in 1995. Ja, maar het komt nu weer helemaal terug hè, met de app. Goed, voor de luisteraar die denkt... nou, <laughs> ik haak af zo meteen met, uh, over de succes van uh, de App Store. Nou ja, en is het wel zo'n succes? En, ja. Daar dat zometeen met Elger dus. En dit uh, speelde zich een paar uur geleden af op het BNN Moederschip op de Arendstraat. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Bill Gates is vijf jaar weg bij Microsoft, toch wel een baby. Maar hij zit niet stil, want hij geeft gewoon al zijn vermogen weg... en stort zich vol op zijn eigen foundation. Bill Gates, een nerd met knaken en een goed hart... Hoeveel heeft die Bill Gates eigenlijk? Omgerekend 56 miljard euro. Dat is makkelijk geld weggeven dan ook. 10 miljoen krijgen ze kinderen ieder en de rest geeft hij allemaal weg. Dat is toch een fooi? Je zult de zoon van Bill Gates zijn en dan krijg je 10 miljoen. Lijkt me vreselijk. Ik denk dat die gast dagelijks belaagd wordt door allemaal goede doelen en mensen om dat ook maar te krijgen. Wat doet ze allemaal Bill er allemaal mee? Hij investeert in Amerikaanse scholen om het onderwijs te verbeteren, maar doet ook heel veel in Afrika. Roelof, jij hebt 56 miljard. Was het maar waar. Nou, ik heb jouw bankrekeningbriefjes gezien. Waar zou je het als eerste aan uitgeven? Kindjes in en op de Bijbel. Tegen van alles. Simone Dekkers, zelf goede doelen. Wie uh, komen hierover praten? Top-econoom Peter Paul de Vries en onderaarde columnist bij het FD. Ik vraag me af of zij wel een beetje aan goede doelen geven. lijkt me een goede eerste vraag. Heren, een beetje geëngageerd naar, naar de gemiddelde collectant, toe, bij het palm? Um, ja, wel selectief. Ik moet zeggen. Ik, nee, ik heb niet zin om aan, aan, aan alles wat, uh, uh, wat te geven. nee. Waar geef je nooit nou, iets oké, aan? Ik, ik, ik vind, uh, het, het, het, het probleem is een beetje dat, uh, dat ik inmiddels weet dat sommige goede doeleninstellingen... heel veel geld op de bank hebben staan en, uh, uh, en onvoldoende daarmee doen. Mm -hmm. ja, daar ben ik niet voor. Ik ben er niet voor om bij iemand geld op de rekening te zetten. Dus Waar geef je wel wat aan? Uh, nou ja, laat ik zeggen als KWF langskomt en dat soort uh, doelen dan uh, als mijn fonds... Zelf als mijn leidend, het helpt altijd. Ah, Maar helaas geen uh, 28 miljard door. Nee. Zometeen hebben wij het over Bill Gates. Uh, Onno Aarde, ook hier uh, de man die lijstjes maakt van rijken in Nederland. Dus die maakte, heeft er verstand maakte, van. Maakte. Ja, ja. Ik geloof, wat, wat heeft hij Bill Gates inmiddels, geloof ik, weggeven? 28 miljard, hè, zoiets? Dollar dan. Ja, uh, dollars. Dollar. Ja, ja. ja, nee, dat... wel, wel dollar, ja, kom. Nou ja, dat is in, in harde euro's is dat natuurlijk ietsje iets minder. Maar veel, zullen we zeggen. Veul, ja. ja. By far de grootste filantroop op aarde. Ja, ik geloof ongeveer zes keer zoveel geld als het uh, ja, daarop volgende goede doen. Ik denk, uh, ze hebben die Bill Gates, of uh, die foundation... Ja. Ik geloof dat Belinda ook in de naam zit. En um, ja. uh, Buffett, zijn vriendje, uh, ook zijn kaartvriend... die heeft inmiddels 19 miljard daaraan gegeven. En samen ma maken ze eigenlijk dat, uh, dat, dat fonds vol. Ja. Uh, en ze hebben de afgelopen jaren geprobeerd... om andere miljardairs mee te krijgen. En dat is met de Giving Pledge... En dan hoef je geen geld te storten, maar dan moet je een soort ja, eet afleggen... dat je ook aan goede doelen geeft. En met, met name, als ik, wij hadden had ja. afgesproken trouwens... dat we dat met z'n tweeën zouden doen als uh, <lacht> Met name Leuk dat je dat zegt, Paul. Uh, uh, met name aan, um, in de vorm van aandelen overigens, ja. zoals Warren Buffett ook. Die geeft dus niet contanten, maar aandelen... waar de familie Gates en al hun duizend medewerkers bij, uh, bij hun foundation... uit kunnen putten in de loop van de tijd... En wat het doel is, is dat uh, alle uh, hele rijke mensen op de wereld... 50% van hun vermogen uiteindelijk... Ja, aan want de daar heeft hij ooit toe, toe opgeroepen, Bill Gates. Ja, nou, zelf doet hij het over... over... Oh, sorry. Ja, nee, dat was een. een gezellige uitzending. Nee, ah, dacht, nee maar. helemaal niet. Nee, nee, nee, kijk, die hier naast jou, Luc, die is altijd eerst. Ja, die is ook dus, belangrijk. Die uh, ja, is vol, hè. Ja, viertjes ja, vol, ja. zo Zometeen meer van jullie en veel meer van Bill Gates. En van zijn miljarden. is Topics. Luc, hey, uh, it's all yours. Ja. Op vijf. Er is een probleem in de Nederlandse visvijvers. Want als dit gebeurt wat er gebeurt, als dat zo doorgaat, ja, dan hebben we een groot probleem. Het probleem is dat er uh, dat de vis wordt gevangen. En uh, daar hebben we geen probleem mee als singelsports. Training. Alleen het is niet de bedoeling dat die vis verdwijnt in de pan in of verkocht wordt. En dat gebeurt wel af en toe. Precies, dat gebeurt dus wel. Vooral Poolse vissen schijnen hier massaal onze vissen in te pikken en op te eten. Want dat vinden ze lekker. In Polen is het doodgewoon. Wat je vangt, eet je op. In Nederland is dat wel anders. De regels zijn ingewikkeld. En vaak mag je de vis niet eens meenemen. Dat het wel gebeurt, frustreert Nederlandse vissers. Voornamelijk karper is in Polen een populair gerecht. Zo eten ze daar met kerst geen kalkoen... Maar Karper. Ja, verder verzieren ze in Polen geen bomen. maar aan een grote snoek hangen ze geen sokken aan de schoorsteen, maar plakjes witvis. En kussen ze niet onder een maretak, maar onder een bosje sprot. Op een gegeven moment is die put leeg, hè. En dan zitten er allemaal maar kleintjes. En daar gaan we niet voor. We gaan voor die grote. Maar ja, als ze die grote er allemaal uithalen... Er blijft er niks over. Een probleem dus, want straks zijn onze vijvers leeg... en zitten al die Polen met kerst en kappen er binnen te kanen. Maar toch is niet iedereen boos op de Poolse vissers. Niet iedereen klaagt over het visgedrag op de visvijver. Om te vissen heb je ook aas nodig. En dat levert de viswinkel graag. Desnoods met een Poolse verpakking. En dat werkt. Nou, dat mag wel tot in, in, in de buurt van 40, 50 per week komen er toch wel. En die kopen dan vaak ook collectief in. Dat wil zeggen dat ja, ze, dus ja, ja, dat... ja, we weten wat collectief betekent. Uh, de visvereniging is niet zo blij en wil er nu wat aan gaan doen. Nou, ik denk dat je met boosheid dat je daar niet veel mee bereikt. Dus uh, ja, wij proberen toch meer om, uh, om gewoon een uh, voorlichtende taak te hebben... en mensen bewust te maken dat het hier in Nederland anders gaat als uh, in Polen bijvoorbeeld. vier dan een vraagstuk waar ze zich in Brabant druk over maken. Mag je straks nog wel je eigen drankjes meenemen naar een stadsfestivalletje... Vorige week nog werd in Roosendaal streng gecontroleerd op zelf meegeno meegenomen drank. Omdat de optredende mensen anders niet meer konden worden betaald vanwege teruglopende drankverkoop. Het is alweer de tweede avond van Palm Parkies. En het is afgeladen vol hier in Park Valkenberg in Breda. Mensen hebben barbecue'tjes meegenomen. Een setteetje, Jasaliek, hebben ze in een setteetje? Maar de organisatie wil eigenlijk liever af van al die zelf meegenomen drankjes. Want ja, de organisator die wil graag bier verkopen. En hoewel het druk is bij de par. Zijn er toch veel meer mensen die hun eigen flesje hebben meegenomen? Ja, en dat scheelt dan toch in de centjes. En ja, crisis hè? Zou parkjes werken zonder zelf meegebracht uh, drinken? Want eten zouden nog mogen, maar... Uh, de denk het minder. Het is een beetje de sfeer van het picknicken. Dus uh, dat hoort er, hoort er wel bij. Oh, ja! <laughs> Het smaakt goed. Het zijn een halve liters, geloof ik, of niet? Uh, misschien een klein beetje. <laughs> ja, halve liters dus, want die kosten in de supermarkt maar de helft van een biertje aan de bar. En dus kan je er superveel van drinken. <laughs> zou parkjes werken zonder uh, zelf meegebrachte drank? Nee, want die halve liters doen het. <laughs> ja. Zeker zes mensen zijn afgelopen weekend ernstig gewond geraakt tijdens het barbecue. Staat op nummer drie. Zes mensen, nou, dat valt dus wel mee. Zes klinkt misschien niet veel, maar dat is het wel. Oh. Oké, okay, zes mensen dus, heel veel. Het ging mis met het aansteken van de barbecue. De slachtoffers hadden de barbecue aangestoken... met spiritus, bioethanol of benzine. Ja, dat is dus gevaarlijk. Vraag is natuurlijk, hoe moet het dan wel? Hoewel het vandaag niet echt lekker barbecue weer is... gaan we vandaag toch maar een barbecue opzetten... Mike van barbecueshop.nl. Gewoon met de houtskool gaan we dat doen, hè? Briketten. Ja, het is toch wel uh, het uh, ultieme wat mensen altijd met barbecue associëren. Het, uh, met houtskool en met briketten barbecuen. Ja, in Polen steken ze altijd de barbecue aan met kapers. Maar hier doen we dat toch gewoon met kooltjes? We doen dat met een uh, zogeheten brikettenstarter. Het is in de vorm van een schoorsteen. En waar je de briket aan de bovenkant uh, erin doet... dan zit er een, uh, een rekje in de halverwege. Die houdt de briketten tegen. En daaronder zet je dan de aanmaakblokjes. Je steekt de amokblokjes aan en eh, je bent klaar. Het is nog altijd wel de veiligste manier. Ja, eet smakelijk. Okay. Twee dan. Bij Graafwerk in Moe in Zuid-Holland... is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een 500 ponder. 500 ton? Ponder. ponder. ponder. Oh pond, ja. Arnold van Giethuizen, projectleider hier. Je hebt het er maar druk mee met zo'n 500 ponder. Ja, maar het is toch leuk? Dat is wat anders, hè? Een pijp is maar een pijp. En een, een vliegtuigbom maak je niet elke dag mee. Dus zo erg is het nou ook weer niet. Kijk, met zo'n mentaliteit was de oorlog <laughs> een stuk gezelliger. En hij had er wel meteen door dat het foute boel was. Ik ben ook geen expert, maar ik kon wel zien dat het niet zomaar een, een oude pot was. Maar, maar, maar dus waarschijnlijk een bom. Dus vandaar dat we dan... Uh, en deze was zo groot dat je niet kan zeggen... Nou, die leggen we wel even opzij. Het was echt een flinke jongen. Dus vandaar dat we meteen... Uh, uh,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 beton zit, niet goed kan detecteren wat er dan vervolgens onder zit. Dat is maar een eigen uitleg hoor. Ja, gewoon verzonnen gisteravond, kan ook helemaal nergens op slaan hoor. Inmiddels wordt er nog steeds gesproken over de veiligste manier om de bom weg te halen. Uit voorzorg is wel de druk van de kerosineleiding gehaald, maar er zit nog wel brandstof in de leiding. En tot slot dan nummer 1, vraag van, van vandaag was de natuur. Zouden we dat eigenlijk wel moeten willen met z'n allen? En zo ja, wanneer is de natuur nou natuur en wanneer is de natuur gewoon een irritante eikel? Nou, die vraag die reist nu, nu er een dode wolf is gevonden in Nederland. Want een wolf eet geitjes en oma's en is dus levensgevaarlijk. De wolf is terug in Nederland. We hebben er maar één en die is ook nog doodgereden. Of zijn het er misschien meer?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 Maar wel op een verantwoorde manier en ook alvast nu nadenken over beheer... om te voorkomen dat het met de wolf gaat zoals het met het wilde zwijn is gegaan. Ja, in Gelderland zijn er nu ook hele dorpen overgenomen door wilde zwijnen. Ze pikken alle baan in, zorgen voor veel overlast op straat en eten ook alle karpers op. Veiligheid staat voorop. Zo is het, Willemijn. Tot zover. Oh, ik hoorde dit vanochtend op de radio. Ja. Het was trouw serieus. Toen heb ik wel kapot gelachen. Goed zo. Ah, oh, de wolven komen eraan. Tot straks met de tweet, Willemijn. Luc, tot zo. Yes. There won't be a day in my life that I'm not thinking about Microsoft... and the great things uh, that it's, it's doing and uh, wanting to, to help. So uh, thank you for making it just uh, the, the center of my life and, and so much fun. Ja, een snik in zijn stem, heren. De afscheidsspeech van Bill Gates was dat vijf jaar geleden. Hij had het een beetje zwaar toen hij wegging bij Microsoft... Um, dit jaar is Bill Gates weer met een uh, geschat vermogen van 56 miljard euro weer de rijkste man ter wereld. Um, wij hebben het erover dat hij vijf jaar geleden afscheid nam van Microsoft soft, en zich vervolgens stortte uh, volop zijn uh, goede doelenorganisatie, namelijk de Bill en Melinda Gates Foundation, van gehaaide zakenman tot superfilantroop. En uh, om die mooie transformatie te bespreken zijn dus hier in de studio vanavond bij mij Onno Aarden, kenner. Auteur en columnist bij het Financieel Dagblad. Uh, en be bedenker van de gulle geverslijst. Dus je hebt verstand ja. van Rijken. En ook in de studio econoom Peter Paul de Vries En CEO van Value8 ook nog eens. Mensen met verstand van geld dus. Um, die Bill Gates die, die heeft zich een beetje teruggetrokken. He? Tenminste, die, die heeft zich op de foundation gestort. Spreekt niet meer veel in het openbaar begrijpen. Maar nu gaat hij voor Microsoft uh, binnenkort... Gaat hij weer spreken? Ja, hij hoe, komt één keer terug. Eén keer terug, ja. Hoe ja. belangrijk is dat? Nou, dat is heel belangrijk. Uh, in die zin, uh, ik, ik weet niet of mijn buurman uh, oprecht... Uh, daar ook een, een, een zinnige bijdrage aan kan geven. Maar volgens mij <laughs> ja. kan het heel goed nieuws zijn of slecht nieuws. Ik neig ernaar dat het een, een, uh, uh, een, een soort steun in de rug moet zijn... voor al die Microsoft-mensen die zien dat ze al heel goed worden gevonden... en misschien wel wereldheersers zijn. Dat hebben ze jarenlang horen gekregen. Maar ja, beter dan... Extreem goed kan het niet. Het kan eigenlijk alleen maar slechter gaan met Microsoft. Dus het, uh, het grote probleem wordt dat er misschien een, uh, een beetje talent weglekt. Een beetje een ja. soort verzadigde houding ontstaat. En dat oma Bill Gates zelf eventjes de troepen moet, uh, moet aanvuren. Uh, dat ja. zou het goede nieuws zijn. Als het iets anders is, bijvoorbeeld dat hij zegt... ik ga me weer wat intensiever bemoeien met de club. Nou, dan maak ik me sterk dat het aandeel... Microsoft binnen een uur na die toespraak Want gehalveerd is. Dat betekent, het gaat niet goed met Dan Microsoft. Zou dat echt, maar goed, nogmaals, het, het ware talent zit naast mij, hoor. Dit In mijn bescheiden perceptie zou dat ja. inderdaad heel slecht nieuws zijn. Het is een beetje alsof uh, Dries van Acht nu nog even komt zeggen... hoe het land geregeerd zou moeten worden. Peter Pauw, wat, wat gaat het worden, denk jij? Wordt het een, een dolk in de rug of een uh, Nou, dat denk ik niet. Ik, denk dat hij, uh, ik vind dat hij het keur gedaan heeft. Hij, heeft, uh, laat ik zei, hij was Mr. Microsoft... En hij is weggegaan en hij heeft geprobeerd om zijn opvolger niet voor de voeten te lopen. Mm -hmm. En dat vind ik buitengewoon netjes. Hij is vijf jaar weggebleven en nog steeds. Iedereen associeert hem met Microsoft. Maar dit is wel de tijd dat hij gewoon weer uh, dat hij er gewoon weer kan zijn. Het is ja. een wat oudere man geworden overigens. Uh, ik denk dat. dat uh... Vijf jaar ouder. Uh... Ja, maar dit, dit is, uh, ik vind het uh, goed te zien. Uh, uh, Maakt dat iets uit? Nee, joh, maar, maar ik denk, laat ik, zeggen, ik, ik, ik kan me helemaal niet voorstellen dat hij het idee heeft om in te grijpen. Het is natuurlijk wel zo dat Microsoft uh, minder de uh, populaire techstock is van Amerika. Als je dan kijkt naar de afgelopen jaren, afgezien van het afgelopen jaar was dat Apple en, uh, en Google. En Microsoft is een beetje... Uh, het probleem van grote firma's die miljarden verdienen... daar is een beetje de sense of urgency uit. Ja. We, moeten iets, we moeten iets verzinnen om de top te bereiken. Ja. Dat, laat ik zeggen, Automatisch uit die software vloeien vele miljarden dollars per jaar... zonder dat er veel gebeurt, maar de goede is er wel uit. Maar kan dit nou echt, wat hij straks gaat zeggen op die toespraak... kan het dat direct invloeden, invloed hebben um, op het aandeel Microsoft? Oh, maar dat, heeft, laat ik zeggen, dat soort dingen heeft uh, altijd invloed... Uh, ik, ik zeggen, volgens mij heeft hij uh, heeft een hele positieve insteek gekozen. Ik moet zeggen: uh, met dat geld op je bankrekening kan dat ook makkelijk. Maar ik denk dat hij alleen maar positieve dingen gaat zeggen over Microsoft en over de toekomst van Microsoft. En dus dat gaat dat hij alleen zeker niet kritisch uitvaker. zal zijn. Nee. En hij zal ook echt zijn oude baantje niet meer uh, uh, terug willen. Kijk, en dat is wel anders met uh, bijvoorbeeld dan Steve Jobs, die een stapje opzij deed, maar dan nog steeds iedereen keek gewoon naar Steve, Steve Jobs totdat hij daadwerkelijk o, uh, omviel. Ja. Um, uh, die wissel heeft, is veel moeizamer gegaan, hè? Ik denk dat hij veel, ruim, dat hij, uh, uh, uh, veel meer plaats heeft gemaakt voor zijn opvolger ja. En daarmee is het een, ja, toch een beetje een gewoon bedrijf geworden... waar, waar een beetje de, de schwoen uh, uit was. Ik ben natuurlijk ja. toch wel benieuwd wat hij, uh, wat hij zegt. En ja. het grappige is dat een van de andere uh, uh, rijken, Warren Buffett... die is de laatste jaren enorm veel toegankelijker geworden. Dus hij was vroeger... Uh, nou ja, je mocht jaarlijks naar zijn show komen in Omaha, Nebraska... en anders, en anders niet... En ik zag, afgelopen jaren zag ik CNN mocht binnen in zijn, in zijn huis en zijn werkkamer bekijken. En bij elke conferentie waar hij is, geeft hij commentaar. Dus hij wil opeens, laat ik zeggen, de laatste jaren, de man is over de 80. Die oude mannen worden wat, wat, wat zachter. Oh ja, hij hij denkt wat... natuurlijk straks, ja. als ik ja. onder de grond lig, dan, moet, dan ja. moeten ze toch aardig over die buffer denken. Nou, en dan, dat de, en, dat en uh, gevoel hebben we ook een beetje bij, uh, bij Bill Gates, nu die de grote filantroop uithangt. Of dat ook echt zo is en of dat geld ook een beetje goed terecht komt, daar hebben we het zo meteen over. Eerst REM. Je moet ervan houden of niet? Elgar hou jij ervan? Ja, zeker. Ik ook. Ja. Man on the moon.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 This one tell me are you locked in the pond Andy are you je man on the moon bits bites en borrelhapjes het is vandaag een feest bij Apple we dachten we hebben het over Microsoft dan hebben we het ook even over Apple de App Store van dat bedrijf bestaat namelijk precies vijf jaar vandaag een fantastische dag voor de neerslont <laughs> en daarom heeft onze digijongen jongen Elgar van der Wel dat strikje dat is vanwege ja ik dacht ik dit zo feestelijk doen strikje om. ja oh ja, nee, duw, Het is toch niet van thuis, dus Radio gaat <lacht> te doen uh, het, het, het past bij je imago, laten we het daarop houden. Uh, bij onze eigen uigens aangeschoven, dus onze eigen huisneurd, zo noemen we hem altijd maar. Maar liefkozen noem het je zo, Elger. We zijn nu vijf jaar verder. Er zijn meer dan, als ik het goed heb, 50 miljard keer uh, appjes gedownload. Ja, ik ben er ergens kwijtgeraakt bij de 49 miljard. Uh, ja, ik ga te aan, maar dat is ergens misgegaan. Bij welk appje is, is het allersuccesvolst? Ja, dat is, dat is wel leuk. Um, ik denk dat, dat ik het wel weet. Dat is WhatsApp. Ja, dat lijkt me ook toch. Maar ik heb een lijst cijfers voor me hier. Ja. Het is echt op de iPhone-club al die cijfers en al die dingen. Het is echt, het is echt bizarre cijfers. Er staan 900.000 apps in die je kan downloaden. Ik weet niet wat voor telefoon je daarvoor nodig hebt. Maar 900.000 apps is vrij veel om op één telefoon. Te je kan zetten. wel zeggen, het is een succes. Ja. ja. Terwijl vijf jaar geleden had niemand, echt maar vijf jaar geleden had niemand van het woord uh, app gehoord. Um, toen was daar de App Store van Apple en is het inmiddels ondenkbaar dat je er nog niet van gehoord hebt. Um, uh, even heel kort, wat, wat, wat is in jouw ogen het succes van de app? Het succes van de app zit hem in het feit dat uh, um, alle telefoons, zeker een iPhone, maar ook Android telefoons dat je die opstart met, met icoontjes of met... met bij Android kun je ook kleine widgets, kleine stukjes app laten zien... maar dat je meteen als je telefoon aanzet, zie je die apps. En uh, uh, dat is een belangrijke plek, want daar zit ja. alles onder één duim. En dat is de kracht van die apps, dus dat, dat, dat je een plekje... Dat een bedrijf een plekje kan maken. En niet een ja. browser waar je iets in moet toetsen of waar je naar favorieten moet om ergens te komen. Dat is de kracht van de app, is gewoon het zit, Het zit onder je duim, en je hebt het open Terwijl, en het doet wat je wil. Als ik het goed begrijp, is het in, in, in Den Begin werd in ieder geval aan de, aan de fabriekskant het helemaal niet gezien dat het een succes zou worden. Want toen had je nog voor elke verschillende telefoon allemaal verschillende technieken nodig. Nou ja, kijk, heel vroeger voor, voor de App Store had je ook een applicatie van telefoon, maar dat moest je moeilijk installeren. Toen kwam de app store, toen werd het makkelijk. Ja. Nou, toen kwam daar Google met hun Android store. En toen hadden bedrijven ook zoiets van, dat ja, is leuk, maar dan moeten wij moeten wij en voor die, voor die, voor die app store van, van Apple, en voor die uh, Android telefoons van Google, Precies. en ook nog voor Microsoft, en voor Blackberry, moeten wij vier losse apps bouwen. Dat is nog steeds een probleem. Het kost bedrijven heel veel geld, uh, een willekeurig bedrijf, uh, om, om, om voor al die platformen app te bouwen, continu te updaten. Dat was in het begin ook heel veel kritiek, maar ja, er zijn zoveel mensen die apps gaan gebruiken, dat er ook niet zoveel keuze is. Maar het voordat is natuurlijk van een website. Of jij een site bouwt, dat maakt niet uit. Of jij die op een Windows, een Apple, dat maakt niet uit. Het werkt altijd een website. Als je een beetje moderne browser gebruikt, anders kan het ja. natuurlijk wel probleem blijven. Maar in principe werkt op alle apparaten werkt een site hetzelfde. En een app moet je echt bouwen voor elk apparaat afzonderlijk. En dat is wel vanuit de, de makers, vanuit de bedrijven, een kritisch punt. Maar de gebruiker heeft er lak aan. Die wil een app en die zijn die dingen gaan gebruiken. Maar um, de, het is voor de kant van de fabrikanten is er natuurlijk heel veel He, is er veel veranderd? Ja. Ik bedoel, als je, wie, wie gebruikt er nu nog op zijn computer thuis, uh, Microsoft Office of zo? Dat is, dat is, er zijn dus wel wat mensen. Er zijn nog denk ik wel mensen. Er zijn ook grote kantoorgebouwen waar dat nog wel redelijk <lacht> nou, Maar, maar in, in hoeverre is het is het? Uh, want die appjes zijn natuurlijk of gratis, of het kost bijna niks? In hoeverre heeft dat de, de oude markt ja, verdrongen? Dat is een heel groot probleem. Weet je. Die apps, dat is, Apple heeft dat ingezet. En er waren opeens een stukje software die gratis waren of 79 cent. En dat is een soort standaard geworden voor mensen. Als, jij, als ik jou nu zeg, ik heb een heel mooie app gezien... die kost 20, 30 euro voor je telefoon... dan zeg je, dat is raar. Als je zeg: ik heb diezelfde software... met dezelfde functionaliteit inmiddels voor je computer... dan zei jij, drie jaar geleden, vier jaar geleden... heb ik gezegd, dat is heel normaal dat ik dat betaal. Um, maar dat is nu, zie je dat mensen... weet je, als, als Microsoft nu Office voor de iPad gaat uitbrengen... kunnen ze daar geen 100 euro voor vragen. Dat gaan mensen niet neertellen... Om, om offers op een iPad te draaien of op een telefoon te draaien. En dat is wel toch, een paar centen. We hebben het net over, doet Microsoft het nog aardig goed. Dus hoe hebben ze dat opgevangen? Nou ja, we hebben nog geen offers op de iPad. Dat scheelt denk ik. Uh, maar ook daar zie je dat zij aan het kijken zijn naar bijvoorbeeld een abonnementsmodel met cloudoplossingen. Dat soort uh, internet shizzle. Dat is echt andere verdienmodellen. Want gewoon voor een appje betalen mensen eenmalig een klein bedrag. En zelfs een app als WhatsApp, dan, dan moet je. Op de iPhone heb ik 79 cent voor betalen, en op je Android-telefoon 79 cent per jaar. Dan zeggen mensen, ik ga er dan niet voor betalen voor WhatsApp. Dat willen ze veel. 79 cent. <laughs> ja. je? Het is, ja, het is, het is drie denk, kikkertjes in de snoepwinkel. Ik merk het bij mezelf ook hoor. Ik denk, ja. Maar dat, 1 euro. En 30, dan, dat doe Er dat zijn echt ontwikkelaars. een heel mooi, één concreet voorbeeld. Tweetbot is een Twitter-app. Die kostte ja. 3 euro op je iPhone. Die gingen voor de Mac ook tweetbot uitbrengen. Vroeger 16 euro. Daar is heel veel kritiek op gekomen en over Waarom vragen zij 16 euro? Maar er zit heel veel tijd in en ze kunnen één keer dat geld verdienen doordat mensen die app kopen. Vroeger hadden ze makkelijk 30 euro kunnen verdienen. Als vragen. je kijkt naar, naar de gamemarkt, um, uh, heel Nederland uh, schijnt verslaafd te zijn aan het spelletje Candy Crush. Ja, uh, ja, ja. Uh, ik ben nog blijven hangen bij Wordfeed en een paar van die quiz, uh, quiz nee, nee, nee. battles speel ik nog. Le levert dagelijks een half miljoen euro op aan in-app aankopen die, ja. die, die Candy Crush Pizza. Nou, dat zijn ook, ik weet, niet, is dat gratis? Ja, dus dat... de app is gratis. maar je kan dus in die app kun je extra muntjes kopen en dat soort dingen kost je dus heel veel geld. Maar het dit nou, zijn dit nou mensen die, die vroeger allemaal een, een Wii kochten of een, een Playstation nou ja, en die nu overstapt zijn op bijna je gratis hebt, appjes? Je hebt zeg maar twee soorten gamers. Je hebt de hardcore gamers die die uren uh, zitten te schieten achter een, uh, weet je, dat die, die met een gordijnen dicht spelen, zeg maar, heel, heel, heel zwart dit. En je hebt gewoon jij en ik die het gewoon leuk vinden om een spelletje te spelen. En dat deden we op onze computer. Of we doen dat, we deden dat tijdje op de Wii bijvoorbeeld. Dat was echt voor de casual gamers gewoon leuk spelletjes spelen met je vrienden. Ja. Uh, die mensen die spelen nu spelletjes op hun telefoon, die bijna kosten, zo'n Candy Crush. En dat is een groot probleem, zeker voor Microsoft, die zich voor een groot deel op die mensen richt. Dus je ziet bij Microsoft dat ze echt problemen hebben. Mensen gaan niet meer een Nintendo DS of een Wii U kopen en 50 euro voor een game betalen. Die hebben al een telefoon en voor 80 Terwijl cent... Terwijl het toch wel heel iets anders is als je met je vrienden voor de ja. televisie in de huiskamer staat de Wii of dat je in je eentje... Ja, maar ook dat kun je, kun je kan via die telefoon, kun je ook gewoon via internet uh, met, met meerdere mensen spelen, nee, bijvoorbeeld. Nee, snap ik, maar ja, je staat niet gezellig naast elkaar. Nee, maar die Wii's die staan ook nog wel in die huiskamers. Maar mensen gaan geen nieuwe Wii meer kopen, want dat ding doet het prima. En, en ondertussen spelen ze ook heel veel spelletjes op hun telefoon. En, en daar zie je ook mensen betalen ja. veel minder voor. Zoals je het verhaal, als je het nu houdt, lijkt het dat er, dat er heel veel slachtoffers zijn gevallen door de komst van de app. Maar dat nee. valt mee. Nee, het zijn heel veel kleine bedrijfjes die apps ontwikkelen. Elk bedrijf wil een app, dus er zit veel geld in. Ook voor bedrijven. Uh, een mooi voorbeeld, KLM heeft nu een game gratis als promotie. een Echt een leuk spel waarin je vliegtuigen vliegvelden kan managen. Het is gewoon een game, het is gewoon reclame. Maar dat heeft, dat heeft KLM gratis reclame mee. Iedereen downloadt als dat is een leuk spel. Als enige uh, luchthaven ter wereld, geloof ik, hè? dat weet ik niet of zij de enige zijn, maar het is in ieder geval goed. Het is echt een, een spel wat je gewoon los van KLM leuk vindt om te spelen. Zeg maar. Het is echt goed uitgewerkt. Nou, iemand heeft het ook moeten bouwen, die verdient daar geld aan. Dus er zit heel veel geld in die industrie, maar dat zit op andere plekken. Dat is gratis apps van bedrijven, die worden gebouwd. Dat zit hem ook in. Instagram, weet je, die hebben ooit Instagram gemaakt. En zijn vervolgens voor heel veel geld door Facebook gekocht. Ik heb er ook al die vervelende reclame ertussendoor. Verschilt, dat, dat is een nee, gratis model. Versie is dat. Ja. ja, ik zit altijd in de gratis, ja, in de gratis versie. De gratis versie. Met, jou, met jouw bedrijf zou je langzamerhand toch een, een premium app kunnen... Nee, betalen is bedalen. die 70 cent, betaald Pauw. Ja. Ja, natuurlijk, in de gratis de app. Natuurlijk, nee, mensen van die gratis app zoeken een vernieuwmodel. En bij, bij een spelletje als Candy Crush kun je dan dingen in de app ja. kopen... Uh, maar soms dat reclame en ze zoeken toch manieren om, om een klein beetje geld te verdienen. Want mensen gaan niet euro's neertellen voor een appje. Maar kortom, een ongekend succes. Vijf jaar geleden nog echt niet bedacht dat de App Store zo waanzinnig groot zou worden. Nee, absoluut niet. Juist, Elgar, dankjewel. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. In de Verenigde Staten begint nu, as we speak, het proces tegen de Boston Marathon bomber... de 19-jarige Jeff. Onze man daar geeft zometeen tegen in de laatste stand van zaken. En Peter Paul en Onno zijn nog bij me. We praten verder over Bill Gates, de wilde weldoener... die vijf jaar geleden de deur achter zich dichttrok bij Microsoft... en nu uh, by far de grootste filantroop ter wereld is. En Luc, waar wordt over gesproken op Twitter? Eén uh, woord, slijmbaard. Ja, ja, ja, ja, ja, zelfs vanavond bij Kneven van den Brink nee. wordt het fenomeen uitgelegd, <laughs> begrijp ik? Slijmbaard dat zo. Dit is Radio 1. Iets over half tien het NOS Journaal met Frilly Van Tijn. Ja, je zei het al. In Boston wordt de verdachte voorgeleid van de bomaanslag op de marathon in april. Het is de eerste keer dat Jochard Tsarnaev in het openbaar verschijnt sinds zijn arrestatie. Tsarnaev staat onder meer terecht voor viervoudige moord en het gebruik van een massavernietigingswapen. Het OM beschuldigde hem in totaal van 30 misdrijven. en Dit is een inventariserende zitting. Rusland doet geen verder onderzoek naar de dood van rtl cameraman Stan Storymans. De Russische autoriteiten hebben Nederland laten weten... dat Storymans om, die omkwam in 2008 niet meer wordt onderzocht. Hij liet het leven tijdens de oorlog tussen Rusland en Georgië. Nederlandse onderzoekers concludeerden dat hij het slachtoffer werd... van een Russisch bombardement. Maar volgens Rusland is daarvoor geen bewijs. Basisscholen mogen in de toekomst 15 van de lessen in het Engels geven. Dat is ongeveer vier uur per week. Een proef is goed verlopen waarbij vakken als aardrijkskunde en rekenen in het Engels werden gegeven. Volgens staatssecretaris Dekker is het een effectieve manier om een vreemde taal te leren. En pomphouders worden niet verplicht om hun benzineprijzen automatisch op een website te laten zetten. De PVV en de PVDA hadden daarom gevraagd. Maar minister Kamp zegt dat uit onderzoek blijkt dat de brandstofprijzen daar niet door omlaag gaan... En dat het systeem zelf de pomphouders en de overheid geld zou kosten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Leuk, kom de marin met de slijmbaard. Ja, precies ja. Laurens ten Dam had tijdens zijn tijdrit een baard vol met slijm van zichzelf. Gelukkig dat dan weer wel. Gutste allemaal over zijn hoofd, heel smeerde gezicht en het viel dus op op Twitter. Willem zegt: "Meneer ten Dam, ik zit te eten. Kan je dat slijm nog even binnenhouden alsjeblieft. Thijs Sonneveld, die volgt het allemaal. Hij zegt: "Laurens prachtige tijdrit nog mooiere slijmbaard." Toen werd het een beetje training: het woord slijmbaard. Bart Wernink die zegt: "Laurens ten Dam met zijn epische slijmbaard duikt zometeen weer in zijn camper voor een <lacht> volgende barbecue." Hashtag helpt. Lucas Crawford zegt, trouwens, Tendam uh, keert zichzelf binnenstebuiten. buiten. Letterlijk. Laus Colderwee die zegt, zo die Tendam heeft zijn baard geblondeerd, zegt. Hatch, hashtag spuug. En het is woensdag en dat is een beetje de willekeurige woorden. Woensdag zomaar een woord dat nu training topic is op Twitter. En daar dan de tweets bij. Het woord bedankt is training topic. Voetballer Sim de Jong die trapt af. Hij zegt, iemand mijn portemonnee gevonden. Alle pasjes zijn al geblokkeerd, maar wil hem graag terug. Hashtag vindersloon. En iets later zegt hij, hij is gevonden. Bedankt. Nari, bedankt iedereen die denkt aan de mensen die meedoen met de ramadan. Anja Imsloot die zegt, leuke zonnige dag. Bedankt team, hopelijk veel paranormale energie gevonden voor de komende maanden. Weer Lady Helgen van Leur is weer een beetje neidig... op presentator Jeroen latijn Zij zegt, dat is fijn, bedankt Jeroen. Presenteer ik een, keer een schoen... Presenteer ik een keer schoenloos, de hakken zaten niet lekker. Laat jij er een camera op zitten. Daniel Loos heeft een eigen gesprekje met zichzelf. Mag ik nog een koffie? Natuurlijk, je weet waar het staat. Ja, klopt, fijn man, geen probleem, bedankt. Nee, jij bedankt. Hashtag gesprek met mezelf, prima. Kimberly 024, twitter tegen Claudia 1307. Meer liefde voor jou, dinnetje. Bedankt dat je er altijd voor me bent. Love ya. En dit vond ik de mooiste. Clarissa is boos en die heeft twee tweet Nodig om dat te uiten. Zij zegt: krijg ik de kans om model te staan? Zeg ma het af wat mijn broertje moet afzwemmen. Zo wordt GVD bedankt. Zo'n grote kans en dan mag ik niet omdat een kleine snotjong weer moet afzwemmen. <totstuk> Fucking gierig. <totstuk> ja, dat is me moeilijk mee, die Clarissa. <totstuk> Hashtag bedankt. Dankjewel. Dus. Nee, bedankt. Dat, ja, nee, ja, <totstuk> dit is toch te makkelijk over. Dit uh, werd een grote hit. Door de platen van de NOS, die gebruikt het nummer veel onder de samenvattingen van het WK in 2010. Gebruikt dus tijdens het WK in 2010. Ginger, Ninja, Sunshine, Peter Paul de Vries, mannen met verstand van geld aan tafel en onno aarde. Onnu wel of geen nieuwe kuip? Uh, nee, dat zou ik niet doen. Nee. Want als je de Groene Amsterdammer hebt gelezen vorige week, dan, uh, dan zit daar een, een, een buitengewoon gewoon slecht onderbouwd uh, financieel verhaal achter. Petpaal. Uh, niet nodig, volgens mij is die kuip fantastisch. Een beetje verbouwen en dan ben je klaar. Elger? Ik heb er geen verstand van, dus ik heb geen ja, maar je idee. Je gevoel, zo... het is emotie. Ik, nee, maar ik zou niet eens weten hoe dat ding eruit ziet. Als een Kuip toch ongeveer. Ja, uh, Zo'n zo voetbalstadion. Groter. Ik kom ook nooit in Rotterdam. Dus, <laughs> goed nou, Morgen dan is het die idee, dat uh, zal je gehoord hebben, wellicht. Dan beslist de Rotterdamse gemeenteraad of ze garant wil staan voor de bouw van dat nieuwe voetbalstadion. En dat zou dan het einde betekenen van een Kuip, tenminste, in, in de huidige functie. Nou, Oud Feyenoord, ambassadeur Dennis van der Geest en uh, stadionspeaker Peter Houtman, die brengen nu het nog kan een ode aan de Kuip. Als eerst het woord aan Dennis van der Geest. Ja, als ik aan de Kuip denk, dan zijn er een paar mooie dingen. Een van de mooiste momenten was uh, natuurlijk toen ze de UEFA Cup wonnen. Toen zat ik in het stadion. Het is niet dat het kon, maar een stadion van beton, nou, het leek wel een uh, springplank waar ik op stond. Zo erg bewoog uh, die ring, het was natuurlijk te gek om daarbij te zijn. De Kuip ontploft, u hoort dat, het is werkelijk een geweldige hier. Ga je mee naar het stadion, naar de ploeg van rood en wit, zoek een plaatje in de zon, waar je zo. En laatst heb ik mijn oudste zoon van 8 meegenomen naar Feyenoord AZ. Feyenoord won met 1-0. En we zaten vrij dicht bij het meest fanatieke vak. En dat is natuurlijk zo'n enorme beleving om in zo'n volle kuip te zijn. Dat ik zat naar mijn oudste zoon te kijken en zag ik gewoon tranen in zijn ogen. Toen dacht ik van, nou goed, ik heb mezelf ooit verpest door Feyenoord supporter te worden op jonge leeftijd heb ik nu bij mijn oudste zoon ook voor elkaar gekregen. Mooi doelpunt. Krachtig doelpunt van Weenoord. Ja, mooie herinnering uit de kuit, Die heb ik ja op zoveel gebieden. Als als jongetje, als klein jongetje uit Rotterdam kwam je natuurlijk voor het eerst in die kuit. Nou, dat is al iets geweldigs. Dat ben je gelijk verkocht. Die hele entourage, die hele sfeer. Nou, dan word je later, word je zelfs. Uh, ook als jeugdspeler nog lid van die club. En dan krijg je de allereerste keer dat je als jeugdse jong... vindt, je daar voor het eerst echt op die heilige mat van de Kuip staat... En je mag een voorwedstrijd spelen. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik was een jaar of twaalf, dertien. En eh, nou ja, het was een wedstrijd voor Fijner PSV. Ja, dat is iets wat je nooit meer zal vergeten. Ik kan me nog goed herinneren wat grote indruk op ma me maakte. Ik kwam met mijn kleine voetbaltasje daaraan. En eh, ik zag daar die grote, grote voetbaltassen staan van eh, ja, toen de tijd de grote eh, vertetten van het team. Rinus Israël, Willem van Handige, Wim Jansen, noem ze allemaal maar op. Ja, en dan mag je zelf dat, uh, dat fel betreden. Nou, onvergetelijk en, en ja, misschien gek dat ik hierop terugkom. Maar uh, dat is toch wel een van de hoogtepunten. En een hele mooie herinnering aan die uh, fantastische Kuip. Afriam. Verder over die extreem regevind. There's one other thing Bill's given the company, and that's the culture. We've had a chance to, to work with the, the best and the brightest in the world. We've been given an em enormous, enormous opportunity. And Bill gave us that opportunity. <laughs> I want to thank Bill for that, and I want you to do <laughs> it. Dat is grappig. Ik kijk hier naar, naar Onno en Peter Paul. Jullie zitten alleen maar vol ongeloof. Wat is dit? Dit is een Steve Balmer. Een man met gevoel. Een man met gevoel die in tranen uitbarst <laughs> ja. bij het vertrek van, uh, ja. van Bill Gates. Uh, niet, uh, jullie geloven dit niet helemaal, eens wat horen. Nou, Steve Bomer was ook de man die als een soort idioot... iedereen kent de YouTube-filmpjes natuurlijk wel... Een soort, werkelijk, een soort bezetene, zijn personeel aanspoorde... om vooral maar de beste, de beste ter wereld te zijn... de meeste computers te kopen. en Ja, een soort halve gestoorde ja, ja, Ja, Steve Bomer, de opvolger van Bill Gates. Uh, we hebben het over Bill Gates, omdat hij uh, uh, nog steeds... De nou, weer, moet ik zeggen, weer... De rijkste man op aarde is. En dat hij uh, super mega filantrope is. 28 miljard heeft hij al weggegeven. En sinds vijf jaar. Want hij is vijf jaar weg bij Microsoft. Sinds vijf jaar. Is hij eigenlijk fulltime daarmee bezig? Is hij de filantroop aan het huid hangen? En zo meteen hebben we het over... Ja, of dat ook een beetje effect heeft, die 28 miljard. Gaat het ergens naartoe, dat geld? Maar eerst even, hoe, hoe wordt hij in jullie wereld gezien? Want we hebben het nu wel... Ik beschrijf hem alsof het een alleen maar filantroop was. Maar in die tijd, je hebt het nu over Steve Bolmer en die filmpjes. Het was een halve sekte, zie je in die filmpjes. Het was maar een dat, halve dat was het ook al wel onder hem, toch? Het was ook onder Microsoft. hem. Microsoft. En Microsoft had nou niet bepaald de naam. En nog steeds niet dat het nou zo'n enorm... Gezellig nee, dat en dacht ik ook niet. Was nee. heel illustratief daarvoor. is De strijd die, die, hoe heet het, die Bill Gates is aangegaan met, met Europa... en met, met name met onze Europese vertegenwoordigers in het Europarlement... en de commissarissen. Over, nee, nee, met Nelly Kroes. Met Nelly Kroes uiteindelijk. Althans, die, die heeft wel heel erg met de eer gestreken. Het ging eigenlijk over haar voorganger Monti en haar opvolger... Uh, die, die uh, Almunia heet. Ja, iedereen kent hem. Maar die, goed, die doet nu <laughs> de dingen ding is Hoe dan ook, Kroes heeft hem met de eer gestreken. En die heeft hem moeten, echt moeten, moeten, moeten overreden, uh, boetes moeten uitdelen... om die hegemonie, hè, die, die, uh, die alomtegenwoordigheid mm -hmm. van Microsoft op de Europese markt... Uh, uh, te blokkeren. Kijk, het was overigens diezelfde... nee, die Kroes, die toen ze nog president van Nijrode was... Uh, Bill Gates naar Nederland heeft gehaald en een eredoctoraat heeft, ja. he he, he, heeft opgespeld. Dat heeft omdat dat gekost. Omdat, uh, en dat heeft daarna wat gekost uh, voor Bill Gates. 2,2 miljard aan bekeuringen, he, aan boetes voor uh, Microsoft. Waarom was dat nou? Omdat Bill Gates uh, eigenlijk helemaal niet van plan was om uh, zoiets. Ja, zoals concurrentie eigenlijk toe te staan. Hè? Uh, 9 op de 10 wereldbevolking, toen er nog geen uh, App Store was, was ja. aan Google Play en dat soort dingen. Uh, 9 op de 10 computers draaiden op Microsoft ja, uh, Bill Gates had ja. bereikt wat hij moest hebben, was de machtigste man ook wat betreft die software en die, hard, die hardware voor, uh, voor van de wereld. Dat is ook iets wat natuurlijk die techbedrijven eigen is om gewoon het monopolie te pakken en vooral niet aan de, aan de kant dat te gaan. Precies, principe Niet helemaal waar, niet helemaal want als je het hebt over een, een Koreaans bedrijf als Samsung, die zoekt heel duidelijk naar partnerships, hè? ook Philips doet dat. Ja, maar, die zoekt maar een naar Google, partnerships. Een Google op, de, op het zoekgebiedmarkt is nu precies zelf aan de gang als Microsoft op de browsermarkt, zeg maar. Die hebben ook gewoon een monopolie. Iedereen googelt en niemand het... Doet iets maar was, hij, was hij een, een keiharde, gemene uh, zakenman? Ik denk dat allemaal, zakerman, ik denk dat of... allemaal wel meevalt. Kijk, je moet keihard zijn om, om de top te bereiken. Uh, maar gewoon, het doel van Microsoft was om dat op elke computer te krijgen en op elk bureau en in elke huiskamer een computer te krijgen. En uh, ja, dat, laat ik zeggen, de, de doelstelling is dus een zo groot mogelijk marktaandeel. Ja, oh. Iedereen die daar in de weg staat, die, daar, daar komt toch een soort maar, clash mee. Hij, hij was hard, maar dat was... Hij is, zeg maar, hij is een generatiegenoot ook in die hele wereld natuurlijk van Steve Jobs. Die zijn tegelijk opgekomen. En die waren allebei hm. genoemd te hard. De, de, de, op, op, er zijn duo-interviews met die twee... Daar is niet gewoon, daar is niet prettig hm. om naar te kijken, hoe die naar elkaar uithalen. Nee, maar als, je het dan, als je nu zijn imago ziet, is het van de weldoener, de, de nobele man, inderdaad, die 28 miljard dollar al heeft weggegeven. Toen werd hij gezien als afstandelijk, neurderig, uh, niet empathisch, begrijp ik. Maar het was gewoon een nerd. Maar, maar goed, goed, laat ik zeggen, Ik vind de tegenstelling van, uh, van nerd tot filantroop niet zo. Uh, die vind ik minder bijzonder dan het lijkt. Uh, uh. Een nerd is iemand die zich iets minder aantrekt van zijn omgeving. Maar die kan nog steeds wel uh, goede doelen hebben. Kijk, Het past een beetje in de Amerikaanse cultuur. Kijk, Als je kijkt naar, naar onze grootste miljardair... dan is dat uh, Charlotte de Carvalho, de dochter van Heineken. Ja. Uh, en uh, in Amerika uh, zijn ze uh, tien of meer keer zo rijk als onze rijkste. En dat is de cultuur. Je moet fantastisch rijk worden. En dan, en dan moet je veel weggeven. Zien, Geef je veel weg. En dat betekent, ik geef geld aan een ziekenhuis. En een vleugel van het ziekenhuis, dat noemen we naar mij. En dat is. Je bedoelt, het zit daar in de cultuur. Je kan niet zeggen. En ik zat te denken, heeft hij dat nou uitgevonden? Heeft het natuurlijk niet uitgevonden? Maar die Rockefeller Foundation, die bestaat 100 jaar. Daar heeft hij het een beetje van afgekomen. Maar is hij wel de eerste miljardair superrijke. die het een beetje dan heeft gemaakt. Tegenovergestelde van dat dan heeft gemaakt. om ervoor uit te komen dat je veel geld weggeeft? dat niet. Je kijkt nu een beetje de Nederlandse bril. Kijk, wij zijn gewend aan calvinisme Maar ver, vervelend dat je niet over geld mag praten. Want dat hij praat er graag aan. Maar dat hoort ook. Dat hoort in principe bij het beeld wat, uh, wat, wat, wat hier geschetst dat wordt. Je, je dus, dat je dus ervoor uitkomt. Dat je, de koperen naamplaatje naast de deur. Ik, ik zou dat dat in Nederland ook normaal werd. Hè? Met je naam erop, hè? trots, dat je eindelijk wat mm -hmm. goed kunt doen. Dat hij daarvoor eerst torenhoge pakketjes heeft verkocht... aan iedereen eigenlijk zonder concurrentie. Nou ja, dat nemen we dan maar op de koop toe. Ja. Uh, wat iets anders is, is dat uh, hij uh, ook echt goed doet. Uh, die, die, die, die, die foundation heeft iets, iets, iets ongelooflijke middelen. Heel veel mensen aan de slag en heel veel doelen. Ja, want even, even voor de helderheid. Ze staan geloof ik voor, uh, het, ze staan voor heel veel dingen. Het uitroeien van de armoede in de wereld. Uh, ja. Niet even... Alleen het uitroeien van alleen heeft, maar ook bijvoorbeeld malaria, polio, difterie. Nou ja, over ja. alle ernstige ziektes. Ze willen nogal wat. Ondertussen moet het schoolsysteem in Amerika ook volledig ja. worden gerenoveerd. Nee, Be Bereikt hij wat Want je... met zulke nou, doelstellingen? Ontzettend veel. Ik heb het jaarverslag er even bij gepakt. Want het, is het leuke is ook dat je het terug kan vinden. Dat vind ik ook wel leuk als je miljard geeft, dat je dan kan zien wat ermee gebeurt. Ja. Maar er gaat... Um... Gaat, per jaar gaat er ongeveer 4 miljard uit die stichting. En dan komt er geld bij omdat ze goed beleggen. En omdat ze wat geld krijgen van Warren en, en, en van, van, van Bill. Maar er gaat uh, 2 miljard naar uh, de gezondheidszorg. En het grootste deel in, in, ar, in, in, arme, uh, in arme Afrikaanse landen. Uh, veel geld naar bestrijding van malaria, van, uh, van allerlei andere ziektes. En, en dan laat ik zeggen, ook met de doelstelling om... Uh, Zoals je het marktaandeel naar 100% wil hebben... Om, uh, om, om die ziektes zo snel mogelijk naar nul te brengen. Maar en... dat, is, dat is wel heel ambitieus. Kijk, het staat keurig in dat jaarverslag. Je hebt ook gezien dat, dat, dat Keurig besteedt waar het aan opgaat. Dat ken ik van heel veel goede doelenorganisaties. Maar of het goed wordt besteed, dat is natuurlijk een andere discussie. En het verwijt dat hem wel een beetje te maken valt. Er zijn natuurlijk nogal wat Beals, uh, Bill Gates-criticasters. Mm -hmm. uh, dat is een word Of oortvoort misschien. <lacht> uh, uh, whatever. Maar die, die, die mensen die, die zeggen nog... Oh, is het niet te veel? Heb je niet te veel hooi op je vork genomen? Dat ben zegt niet... onder andere: die Carlos Slim, hè? de twee rijkste man ja, die, die, die, moet die echt Mexicaanse houden, telecom miljardair. Natuurlijk. Ja, die man die is heel beduust dat hij nu weer niet de rijkste man ter ja. wereld is. Dat Bill Gates die zegt: weer... het wordt niet efficiënt besteed. Nee, maar ja, die man moet eerst zelf zijn stichting een beetje opduigen. Ik kijk hm. met zoveel geld hè? die, die uh, Carlos Slim. Ja. Die heeft dus iets, ook iets van 40, 50. Ik geloof dat hij ook ergens in de 5 miljard zit trouwens aan, aan vermogen. Laat hem nou eens hetzelfde. Laat hem zich aansluiten, zou ik zeggen, bij de giving pledge. En, en de helft van zijn vermogen gedurende zijn leven uh, wegschenken... voordat hij zijn mond al en kritiek gaat leveren. Want het e wordt wel degelijk efficiënt besteed, dat nou, weet dat jij? Of dat nee, nou, ik, vind... Ik, ik vind het helemaal niet zo'n slecht idee... dat mensen met een zakelijke achtergrond... die, altijd, die, die toch uh, naar rendement kijken. Dat ze mm -hmm. ook kijken naar een sociaal rendement op hun investering. Ja. En, en dat ze ook meer richting investering kijken alleen, laat ik zeggen, kortstondige hulp. En ik denk dat uh, uh, de foundation van uh, Bill en Melinda... die doet uh, beide. Dus die, uh, laat ik zeggen, bij wijze van spreken... voedsel en een waterput. Uh, um, en ik, ik, volgens mij gebeuren daar prima dingen mee. Ja, uh, en soms is het wat duur. Dus, laat ik zeggen, onderzoek naar medicijnen... kan 100 miljoen dollar kosten. En als het niet succesvol is... Maar ze, ik denk wel dat ze een hele zakelijke insteek hebben. En ik vind, ik vind dat niet uh, zo slecht. En ik vind ook dat uh, Bill Gates wel, laat ik zeggen... die had kunnen zeggen, ik doe 2 miljard, had iedereen het veel gevonden. Maar dat hij er ook uh, consistent nu achteraan gaat. Dus laat ik zeggen, op een gegeven moment heb je er waarschijnlijk ook... als je zoveel miljard hebt... Punt in je leven bereikt dat je denkt, ja, als ik dood ga, heb ik waarschijnlijk nog goed, ge heb ik nog goed genoeg. Wat zal, wat zal ik ermee doen? Ja. Uh, je, aan je kinderen geven is over het algemeen niet verstandig. Want dat gaat helemaal verkeerd met die, met die kinderen. Als je, als je daar veel te veel geld aan hebt. Ja, hij miljoen, te, miljoen, uh, tien miljoen hij heeft er 10 miljoen gegeven? Nou, dan nou, dat vind ik dat is ruim ja, over de balk, de, en de, de norm. Uh, nou ja, de bedoeling is. Volgens mij heeft hij op. nog niet 95% weggegeven. Maar dat is de bedoeling ja. dat hij dat op een dag zal doen. Maar wordt, wordt hij gezien onder. En jullie hebben verstand van die wereld. Um, um, wordt hij gezien als een soort, soort voorbeeld. in het land der, ja, der dat, superrijken? Dat, Samen met Buffett, denk ik dat zij. Samen met Warren rol, Buffett. Samen met Warren Buffett hebben zij die voortrekkersrol. En. en uh, uh, en ze kokkadeerden er ook een beetje mee. Maar dat is dan typisch Amerikaans om, uh, ja, om je maar, daarop voor te laten staan. En wat heel gezellig is... We zouden die dubbele doen, houden we nog even in. Uh, is dat ze uh, laatst het laatste weliswaar het privévliegtuig... dat mag ook wel met zoveel geld hebben genomen naar China... om daar verbouwereerde Chinese miljardair, zegt Tycoons... te overtuigen van het feit dat ze... Echt toch tijdens hun leven 95% van hun inkomen, of in ieder geval de helft van hun vermogen, moeten afstaan aan het goede doel. Nou, die mensen wisten niet wat ze hoorden toen er ineens deze twee machtige heren aankwamen. Buffett en Gates deden de de dat de Buffett samen. en Gates, gezamenlijk in het vliegtuig en lekker een lekkere tour naar Peking en, en, en Hongkong, waar, al die, waar nu het geld wordt verdiend uh, tussen haakjes. En zij krijgen dat geld dus ook los. Dat lukt zo. Ja, want als je kijkt op uh, uh, thegivingpledge.org. Dan uh, kun je dus zien dat er inmiddels... Er staan allemaal hele mooie fotootjes van al die well, weldoeners. En maar kun je op klikken. En er ja. zijn er inmiddels iets van 120, zag ik vanmiddag eventjes. Het dus kunnen er inmiddels alweer meer zijn. Dus we kunnen wel zeggen, hij heeft een trend gezet... Als het ik gaat heb, om philanthropie. Ik heb een punt wat regelmatig valt. Dat is dat ze uh, investeren in bedrijven die, uh, uh, die vervuilend zijn. En ook in farmaceutische bedrijven die de, die de medicijnen zo duur maken... dat ze niet... Voor arme mensen in, in deze wereld beschikbaar zijn, dus die kritiek kant zit er ook, maar persoonlijk ben ik nog steeds uh, wij zijn positief. Wij zijn voor. Wij, wij zijn, voor. zijn voor. Goed, heren, duidelijk. Radio 1, BNN Today. Nog even kort naar Amerika. Op dit moment staat in Boston de 19-jarige Tsarnaev voor de rechter. Het is voor de eerste zitting in de zaak tegen de Boston bomber. Hij wordt onder meer vervolgd voor moord op vier mensen... en het gebruik van zelfgemaakte bommen. Michiel Vos in Amerika. Michiel, hij moet zojuist verklaren of hij schuldig of onschuldig is. Um, wat was zijn antwoord? Niet schuldig. Hij heeft zich not guilty verklaard, niet schuldig. En dat betekent dus dat er een zaak komt, dat er een rechtszaak doorgang vindt. Hij had schuldig kunnen zeggen, dan is het meestal snel afgelopen. Maar dat heeft hij dus niet gedaan, uh, dus dan komt het op een zaak aan. Hij is vandaag inderdaad voorgeleid voor het eerst in de rechtbank voor een rechter die nog eens een keer de formele aanklacht voorleest. Uh, het is voor het eerst dat we hem zien de sinds de aanslag. Hij heeft natuurlijk al een rechter gezien op zijn ziekenhuisbed een week na die aanslag op 15 april. Mm -hmm. Nu is het de eerste keer in de rechtbank, Niet not guilty. Hij heeft een advocaat uh, heeft hij al uh, en nu wordt het dus een proces uh, waarin hij dus wordt uh, verdacht van het vermoorden van drie uh, toeschouwers bij die marathon. En ook nog het hand te hebben in de dood van een politieagent een paar dagen later toen hij met zijn broer inmiddels dood nee. die uh, auto had gekidnapt en probeerde ervan door te gaan. Even over hoe hij erbij staat. Hè? Want het is natuurlijk de, de eerste keer dat iedereen hem kan zien en toen hij gevonden werd, dat weten we nog wel, dat verhaal met die... Die, die boot op zijn kop waar die zwaar gewond onder zat. Hoe, hoe is het nu met hem? Hoe ziet hij eruit? Nou, het is moeilijk te zeggen. Hij is heel even gezien vanochtend toen hij het gerechtsgebouw binnenging. In een, zwa in een zware kolonne. Er zijn geen televisiecamera's in de rechtszaal zelf. Um, dus dat weten we niet precies. Hij is wel hersteld voor het grootste gedeelte. Hij was zeg maar zwaar gewond. Kwam hij uit die boot rollen. Daar heeft hij ook een soort halve bekentenis in die boot achtergelaten. Ja. Waarin hij zegt dat, de, dat hij het heeft gedaan, min of meer kun je eruit lezen. Maar dat, het ook, dat de, de agressie van Amerika tegenover moslims werd gezien als een agressie ook tegenover hem. He, een actie van Amerika tegen één moslim is een actie tegenover alle moslims. Het is de eerste keer dat familieleden van al dan niet gedoden, maar ook verwonden, Er zijn heel veel mensen die hun benen hebben verloren bij die aanslag. Dat die hem kunnen zien. Maar ook zijn oude worstel... Maatjes. De maatjes uit zijn worstelteam, hoe zeg ik het goed, wrestling team. Mm -hmm. uh, die, zit, die zijn er ook. Die staan in ieder geval buiten. Er waren zelfs een paar mensen die aan het demonstreren waren voor zijn vrijlating. Die denken dat hij uh, zeg maar is gebruikt door grotere machten om, iets, om, een, om een duidelijk point te maken. Nou ja, goed, er is dus van alles uh, aan de hand. Ja. Ik kan hij me zo voorstellen, ja. Michiel, dat de zaak bijzonder veel aandacht krijgt in Amerika. Ja dat ja en nee, ja, het krijgt veel aandacht. Want het was natuurlijk een echte terroristische aanslag. En het kwam uit een ver land waar we weinig van wisten. Het waren ook nog twee broers. Nu zijn we erachter gekomen dat ze min of meer alleen hebben gehandeld. Althans, dat denken we. Maar hij is een beetje opzij geschoven door de Zimmerman Trial. De, de zaak rondom Zimmerman in Florida. De man die min of meer uit zelfverdediging een zwarte jongen doodschoot. En toen nee. zei, ja, dat, dat, dat ik heb het recht aan mijn zijde, vanwege de Stand Your Ground Law. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar die zaak... Uh, heeft de, de, de Tsarnaev-zaak een beetje opzij geschoven? Wat raar is. Want de Amerikaanse media ging na de aanslag in Boston. wekenlang live vanuit Boston. om al, elk detail uh, op te schotelen. Op te leveren voor, voor wat er ook aan de hand was met deze zaak. en met die twee broers. Goed. niet dus maar één. Nou, vandaag dus uh, voor het eerst dat hij voor de rechter staat. Dus ik neem aan dat uh, de media-aandacht vanaf nu wel zal losbarsten. Wij horen meer van jou over deze zaak. Michiel Vos in Amerika, dankjewel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Elke dag het laatste woord aan bekend Nederland. te beginnen met groene ontwerper Floris van Bommel die wat losgemaakt heeft op Twitter. Hey Willemijn, we hebben via de social media een factuur de wereld ingestuurd... voor iemand die kan grafisch vormgeven en tegelijkertijd een leuk stukje schrijven. Twitter in Nederland was het er niet mee eens. Die twee functies combineren is onmogelijk. Prima natuurlijk, ik kon het alleen niet nalaten om één man een kopietje van zijn eigen Twitter-bio terug te sturen. Hij beschreef zichzelf daarin als senior copywriter, conceptmaker, communicatieadviseur, fotograaf en schilder. En tot slot mijn lieve moedertje die tegenwoordig weer de tour volgt via de radio. Ha lieve kind, de tv is stuk in ons buitenhuis waar we nu zijn. Van de een op de andere dag konden we één, twee en drie niet meer ontvangen. Na tussenkomst van de helpdesk zijn we nu alles kwijt. En dat juist nu met de Tour de France. Maar lang leven de radio. We volgen de tour nu net als vroeger, liggend in het gras, met een radiootje erbij. En wel zo leuk lekker buiten. Nou, ik zie je dit weekend en dan maak ik ook hier een lekkere tosty voor je. Is goed, mami. Tot, uh, tot zaterdag. Dank alle heren in de studio. Onno Aarde, Peter Paal de Vries en natuurlijk Elger van der Wel. Zometeen langs de lijn. B -N -N. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En ik kijk in het gezicht van Laurent Stenta. 3500 kilometer dwars door Frankrijk. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep. De 100ste Tour de France.